De manifestatie was opmerkelijk, omdat Gaza sinds vijf jaar in handen is van Hamas. Fatah heeft de macht op de westelijke Jordaanoever. De manifestatie duidt erop dat de twee groepen toenadering zoeken. De politie heeft een man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid... bij de aanslag op het gemeentehuis in Waalre in juli. De 32-jarige man komt uit Waalre zelf. Het is de eerste arrestatie in de zaak. De man werd gisteren opgepakt en is inmiddels weer vrij. Hij blijft wel verdachten.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 ANWB ah, nee, Verkeersinformatie. Er staan geen files meer. Op het spoor is wel vertraging op het traject tussen Rotterdam en Breda. Tussen Rotterdam Centraal en Rotterdam Lombardijen ligt het treinverkeer stil op last van de politie. De vertraging loopt op tot meer dan een uur.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 Dit is Radio 1, VPRO, Brands met Boeken, Wim Brands. Ja, welkom. Dit is de eerste aflevering van dit programma in 2013. En in deze eerste aflevering de gast, dichter. F -starik. En hij is hier omdat hij een nieuwe dichtbundel heeft gepubliceerd. Die is net uit. Die bundel heet Door. Ik ga uitvoerig met hem praten over die bundel. We gaan ook straks een kleine reportage horen... waarin hij een begraafplaats bezoekt. En het zal duidelijk worden waarom hij dat doet. Ik ga dadelijk ook stilstaan bij de dood van een van onze grootste dichters in december. Hij werd eergisteren gecremeerd. En dan heb ik het over Louis Leeman... die ook veel voor de VPRO heeft gedaan. Met Wim Noordhoek zal ik even stilstaan bij zijn dood. Maar eerst een gedicht van F. Ik Zou je het gedicht Winter willen voorlezen? Dat is een gedicht over, over je moeder. Uh, ja, dat je is moet even, een gedicht over de, mijn moeder. Ja. Je, hebt, je schrijft trouwens ook in het parool waar je vaak uh, regelmatig korte verhaaltjes voor schrijft. Regelmatig over je moeder. Dat is een hele reeks. Nou, andere... dat is, een, dat is een, een, een, een, een, een tamelijk nieuw project. Uh, ik heb ontdekt uh, dankzij die stukjes dat, dat ik een roman in hoofdstukjes van 150 woorden kan gaan schrijven. En daar, daar, daar ben ik daadwerkelijk mee begonnen. En dan is de vraag waarom je moeder voortdurend terugkeert. Ze woont nog thuis, maar... Uh, ik, ben, ik ben op het moment gefascineerd door het proces van uh, uh, aftakeling. In, uh, in, in, in wat ik denk dat mijn volgende boek gaat worden... spiegel ik dat aan mijn eigen proces van aftakeling. Wat was de vraag ook weer? Bedoel Ik uh, uh, uh, uh, het, het wordt voor ons allemaal minder als we ouder worden. Uh, dit gedicht heet Winter. Mijn moeder heeft meer kleren nodig dan ze thans bezit. De dame van de thuiszorg oppert onderbroeken, rokken, truien, blouses, Vooral als ze straks in het tehuis verborgen zit in een andere stad. Waar misschien wel helemaal geen dameskledingwinkel is. En als toch dan waar. Sokken ook en nieuwe schoenen. Een pyjama in een kamerjas, zo somt de thuishulp op. Alles wat ze maar bedenken kan van wat een mens aan kleding nodig heeft. Hoedje voor de regen, handschoenen tegen de kou die zeker komen zal... wanneer het straks weer winter is, wat vrijwel zeker schijnt. Dat winter komen zal. Gauw. Weer. Al. Winter uit de bundel door Van Starik, met wie ik in dit uur van Branswetboeken... uitgebreid ga praten over die gedichten. Over de eenzame uitvaarten zullen we het hebben. En over het geld dat hij bedacht. Maar dat pas tegenachter. Nu eerst aandacht voor Louis Leeman. Louis Leeman, die in de maand december op 92-jarige leeftijd overleed... Hij schreef zo'n 700 gedichten. Hij was jurist. Hij was archeoloog. Hij debuteerde ooit op een zeer jonge leeftijd. Hij was het wonderkind van de Nederlandse literatuur. Hij heeft veel bijdragen voor de VPRO-radio verzorgd. Hij was lange tijd bijvoorbeeld de wekelijkse disjockey van het programma. De avonden waarin hij werkelijk de meest verrassende muzikale vondsten toelichten. Dat radiowerk... Dat begon ooit eh, dankzij Wim Noordhoek, die hier nu naast me zit... die hem heeft gevraagd om voor de VPRO te gaan werken. En voordat ik Wim het woord geef, wil ik nog één ding zeggen over Louis. Een van de mooiste stukken over hem verscheen op de site van HP De Tijd... waarin Max Pam Louis Leeman herdenkt en dan zegt van... ja, luister, vorig jaar zijn er toch een paar dichters in Nederland eh, doodgegaan... We gaan hier overigens geen wedstrijd van maken, hoor. Niet van de dood gaan en ook niet van de poëzie. Gerrit Komrij, Bernlef, Rutger Kopland. En dan zegt Pam... Maar van de in 2012 gestorven Nederlandse dichters... was Louis Lehman toch de grootste. Dat wilde ik dan toch even geciteerd hebben. Wim, Louis Lehman. Ja, nu we het toch steeds over de dood hebben. Eén keer, uh, ik heb zo'n bijna 30 jaar met hem gewerkt op een vrij wekelijkse basis. Uh, vaker ging meestal trouwens over muziek en niet over de poëzie... want daar wou hij toen niks meer van weten. Maar één keer heb ik hem gevraagd uh, naar zijn gedachten over de dood. En hij antwoordde toen dat hij uh, de gedachten aan wat hij dan allemaal zou missen... als hij er niet meer was, dat hij die gedachten onverdraaglijk vond. En dat is Louis ten voeten uit, want Louis was onwaarschijnlijk nieuwsgierig, uh, was geïnteresseerd in zowat alles. Uh, uh, ik kan me herinneren dat ik een radio-encyclopedie bij mij thuis had en hij kwam langs. En dat was een encyclopedie uit 1937. Daarin stonden alle volksliederen van Europa uh, met notenschrift uh, en tekst... En Louis was polyglot, dus hij sprak wel tien talen. He, de, tijdens de bezetting heeft hij tijdens een onderduik Farsi, geleerd, zichzelf geleerd. En die heeft toen de hele avond uh, Europese volksliederen gezongen: in het Deens, in het Zweeds, in het Portugees. En dat ging de. Het, en dan zou je denken dat dat een grapje was. Nee, dat was geen grapje. Hij wilde dat goed zingen, hij wilde dat goed voordragen. Dat is het. Mensen denken vaak dat Leeman een ironicus was. Dat is een vergissing. Dat is niet zo. Het was een ernstige, ja, geïnteresseerde man... in ongeveer alles wat je kunt verzinnen. Dus die permanente verbazing ging gepaard aan ook een zekere onthandheid. Hij stond redelijk onthand in het leven. En ik ken je daar een goed voorbeeld van. Geef, heeft het nou het zelf goed in de gaten gehad dat dat zo was. Uh, op een dag... Hij trad, behalve als discjockey bij ons, ook op als voordrager. Eh, kwam die aan en dat was in Eik-en-Linde, hier vlakbij in Amsterdam. Eh, kwam die aan met zijn stokoude cassette recorder en hij zei, ja, dat is een project van mij. Hij keek heel veel naar MTV altijd. En beklaagde zich dan dat het te kort gemonteerd werd. Want dan kon hij de danspassen, want hij danste heel veel. De danspassen kon hij dan niet goed volgen. Dus, nou goed, MTV. En daar had hij dus van die ritmen gezien. En hij deed... Dus ik heb nu zelf, zei hij, een spuugritme opgenomen... Had hij een cassette op die stokouwe cassette-recorder waar dat op stond en live in die zaal op de radio deed hij daar die tekst bij die je nu gaat horen en die tekst is de huishoudrap en dat is, is een kijkje in Huizen Lee Tik-tak klokje bom, dingen in de keuken vallen om. Koekenpan pingpong, kopje krak. In door de voordeur, binnen door het dak. Maak het maar, maak het maar, maak het maar, babbelbaar. Maak het maar, maak het maar. Maak het maar, bababbelbaar Tafeltje tiktak, klokje bom Dingen in de keuken vallen om Kokopan, pingpong, klokje krak Uit door de voordeur, binnen door het dak Maak het maar, maak het maar Maak het maar, bababbelbaar Maak het maar, maak het maar, maak het maar by. Louis Leeman tijdens een optreden voor de VPRO Radio met zijn eigen rep. Ik zei in mijn inleiding al dat Leeman die jurist was, hij was ook archeoloog. dokter in de Nederlandse letteren en hij wist verschrikkelijk veel van, heel erg veel. Maar een carrière is er eigenlijk nooit van, van de grond gekomen. Hij, hij debuteerde op, al op hele jonge leeftijd. Twintig? 20 poëzie. Met twee bundels tegelijk. Hij werd uh, bejubeld door die Forum-generatie. Uh, Marsman. Poperon, Marsman, de Braak, noem maar op. Maar de carrière, welke dan ook, kwam nooit echt geheel van de grond. Ja, dat kwam waarschijnlijk... Hè? Uh, ja, hoe het kwam, wist hij zelf niet. Voor hem was het een raadsel dat hij nooit een baan... Had gekregen. Hij dacht dat dat zomaar uit de lucht kwam vallen. Hij was wereldvreemd, dat moet je wel goed bedenken. Um, dus uh, telkens als hij solliciteerde, dan eindigde zo'n gesprek... Uh, met de opmerking van uh, de meneer achter het bureau van... ja, maar u bent toch dichter? Uh, dus hij dacht dat het aan de poëzie las, lag. Dat hij nooit een baan kreeg, maar dat was natuurlijk niet waar... He. Ja, als je hem kende, dan wist je dat dat zo niet zat. Maar Wat? hij dacht dat. Nee, maar waarom was dat niet waar? Nou ja, het kijk, lag aan je, zijn... Louis heeft korte tijd gewerkt bij Unilever in Rotterdam. Als copywriter. Als copywriter. En dat is niet vreselijk goed gelukt. En daar is het bij gebleven. En ik ben eigenlijk zijn eerste werkgever geweest... toen ik hem bombardeerde tot discjockey... En dat was toen hij was opgehouden met dichten. Want dat dichten, dat gaf je er gewoon aan. Dat zag je niet meer zitten. Waarom niet? In 1966. Waarom niet? Nou, dat, dat kan ik je uit zijn mond kan ik je dat, uh, uh, laten horen. Um, het begon me te vervelen, zei hij een keer. Uh, je kunt het of je kunt het niet, dat dichten. Maar je hoeft er niets voor te weten. En hij wilde graag... Dingen weten. En toen ging hij dus scheepsarcheologie. Hij wist alles van galeien, triremen. Hij heeft nog samen met Melina Mercuri aan boord van een nagebouwde galei, hij was wereldberoemd hoor, als galeien- en triremen-deskundige. Is hij gefilmd, op de BBC te zien geweest? Jawel, uh, het was niet helemaal niks hoor, met die, die triremen. Uh, hij zei, ja, het is één ding. Je ziet ze vaak in uh, Hollywoodproducties, in films. Uh, maar laatst zag ik er nog één en hij voer achteruit. Dat, niemand wist namelijk precies <laughs> hoe die dingen van binnen in elkaar zaten. Er zaten dus drie rijen roeiers in. Maar hoe die zaten, was niet bekend. Nou, dat was dan zijn studieonderwerp. En hij is gepromoveerd daarop op zijn 75 ste levensjaar. En sprak bij die promotie, ik was daarbij, vier talen, Wim. Dus, euh, nou ja. Bij hem ging het van nieuwsgierigheid naar verveling. Dus hij heeft tussen 1966 en 1996 geen poëzie gepubliceerd, puur om de reden die ik je noem. En wat deed hij dan? Ja, de 60's vond hij verbazend interessant, de jaren 60. Dus dan zag je zo'n relict uit de jaren zestig, de, de, de, de Magic Bus. Uh, en daar zaten allemaal hippies in. En achterin zat een beetje isegrimmig kijkende meneer. Dat was Louis Leeman. Maar hij ging wel mee. Dus, en en, en dan, ja, dan vroeg je achteraf, maar Louis, hoe, hoe was het? En dan zei hij, eerlijk gezegd, vervelend. Want hij, <laughs> hij sprak met nog steeds dat accent van het Leidse studentenkoor uit 1947... We gaan uh, tenslotte iets van hem uh, horen dat wel heel bijzonder is. Hij heeft het zelf op muziek gezet. Het is een tekst van iemand, van iemand anders. Jij, jij moet het maar even inleiden. Ja, dat is. Uh, ik heb ooit, want hij is, is ook componist. En Fus Johnson heeft daar vreselijk zijn best voor gedaan. En dat is uh, echt prachtig gespeeld, gaat hij nu ook noemen. Uh, een, uh, een tekst van uh, Jules Deelder. Uh, en de tekst is eenvoudig die van, uh, ja, laten we zeggen, de vergetelheid. Wie is George Johnson over wie het gaat? Nou, daar kom je achter als je luistert naar deze. Vertolking. Even nog voordat we gaan horen. Ik heb hem ooit lang geleden gehoord. En ik herinner me als op een bepaalde manier ijzingwekkend mooi gedaan. Klopt dat? Ja. ja. Laten we luisteren als eerbetoon ook aan... zoals Max Pam toch echt terecht ook zei. Een van onze grootste dichters die in de maand december van 2012 overleed. Hij werd eergisteren gecremeerd. Louis Lehmann. Johnson kent niemand George Johnson is ziek He maakt muziek Ja, George Johnson. Gezongen door Louis Lehman. En het was een tekst van Jules Deelder. Dit is Brans met boeken op Radio 1. En u hoorde hem al aan het begin van het programma. F. Starik. Vorig jaar nog. Stadsdichter in Amsterdam. Dat wil zeggen, ja. precies een jaar geleden ben je daarmee gestopt. Ja. En er is nu een nieuwe bundel van jou mm, uit. Menel Wigman heeft het overgenomen. Menel Wigman doet ja. het nu. Er is nu een, een nieuwe dichtbundel van jou uit. Door. Heet die. waar je net uit voorlas. We moeten verder. Ja, het grappige is... Als je die bundel leest, dan... Lees je dus ook de, op hoeveel plekken je wel niet bent geweest als stadsdichter? Hoe lang ben je nou uiteindelijk geweest? Uh, ik heb het twee jaar gedaan. Um, bij, bij, bij mijn afscheid als stadsdichter heb ik een, een, een, een, een speciale editie van de dakloze krant uh, gemaakt, laten maken. Melle Hammer, de ontwerper, uh, heeft daar het meeste werk aan gedaan. Ik ben ook twee jaar gevolgd door een fotograaf. We hebben een driedubbel dik. Uh, nummer van de dakloze krant gemaakt. En, uh, daar stonden er, ik geloof wel haast, honderd uh, gedichten in... die ik in die periode geschreven heb. Maar er zijn in deze bundel zijn er vijf van overgebleven. Maar de plekken waar je kwam, hè? er staat bijvoorbeeld een gedicht in... misschien moet je het even lezen... dat je hebt gemaakt voor een cursus inburgeren. Wil je dat even voorlezen? Oh ja, ja die, die vond ik dan wel weer zo schattig... Dat hij, het, dat, hij, dat hij toch de bundel gehaald heeft. Dat het, het, het verzoek was om voor uh, vluchtelingen... die, die uh, hier uh, door uh, vrijwilligers begeleid worden... een gedicht uh, te schrijven. En dat moesten de, de, de, de vluchtelingen zelf ook begrijpen. Dat was het verzoek. Cursus inburgeren. Een mens woont in zijn woorden... In je verhaal, daar ben je thuis. Voor jezelf kun je niet vluchten. Je neemt je altijd mee naar huis. Pas in de taal word je geboren. Je geeft de dingen een naam. Toch? Aan het woord muziek kun je niets horen. Op het woord stoel kun je niet zitten. Je kunt niets zien door het woord raam. En op het woord schoen kun je niet lopen. Maar in gedachten doe je alle deuren open. De deuren waar je vergeefs voor hebt gestaan. Daar moet ik bij zeggen, de bundel heet door... en dat is ook heel erg geïnspireerd op, op het fenomeen deur. Eh, er komen ongelooflijk veel deuren en ramen in de bundel voor... Maar even over die verzoeken die je kreeg. Wat voor soort verzoeken kreeg je eigenlijk? Want je bent dus, zoals ik al zei, op heel veel plekken gekomen... waar je normaal gesproken als dichter... waarschijnlijk helemaal nooit in te nemen gaat komen. Ik kan me daar op dit moment helemaal niets meer van herinneren. Het is gebeurd en het is gedaan. En uh, uh, ja, voetbalverenigingen, vrijwilligers, onderscheidingen... Uh, Overal. Uh, ook uh, bij afscheid, afscheidjes van, uh, van belangrijke mensen. En, uh, um, dat, het, het, het interessante daaraan vond ik dat, dat Stadsdichter... dus daadwerkelijk een beroep is in de zin van uh, dat de maatschappij... zo iemand nodig heeft of zo iemand kan gebruiken... En, uh, ik heb me daar ook met, met veel liefde en inzet voor laten gebruiken. Maar wat bedoel je met uh, het afscheid van belangrijke mensen? Er kwam er een verzoek als iemand van een, bij een fabriekrichter? Uh, ja, uh, ja uh, uh, hoge, hoge ambtenaren, uh, wethouders. Uh, mannen die leiding geven aan organisaties in... Uh, dan bedenkt er een of andere communicatiemedewerker dat ze daar wel een gedicht bij kunnen gebruiken. En, en dat moet dan van de stadsdichter komen. Meneer Penning bijvoorbeeld. Was dat, had... Nee, meneer Penning, er uh, uh, is een andere rode draad in de bundel. Uh, uh, een van de grappigste gedichten in de bundel vind ik zelf gras. Uh, die, die, die gaat vooraf aan meneer Penning. Uh, of hij volgt erop, dat kan ook. Hij gaat eraan uh, vooraf. Um, ik introduceer op een gegeven moment uh, het, het fenomeen... Dat, dat, dat, dat overal maar gras groeit. En daar verzet ik mij dan in de bundel tegen. Um, en ik hoorde ooit uh, op de radio iemand gefascineerd vertellen... over alle soorten gras ter wereld... In, uh, uh, dat zijn twee kanten van dezelfde zaak. Uh, uh, uh, wij leven in een wereld waarin uh, uh, er mensen bestaan... die gras tussen stoeptegels uitsteken uh, omdat ze dat slordig vinden staan. In, uh, in diezelfde wereld zijn er mensen die studie maken van alle soorten gras... die er in de, diezelfde wereld bestaan. Meneer Penning. Uh, ja, deze meneer Penning, die vertelde een kwartier lang op de, radio, op de radio over gras. En dan zat je naar te luisteren en toen heb je dus al die woorden die hij gebruikte ook moeten. Ik heb het natuurlijk iets uitgebreid. Wil je het eens voorlezen? Uh, waar kan ik het vinden? Het is een nieuwe bundel, Wim. Ah, blonde zeggen. Het is een van de moeilijkste gedichten voor mij om voor te lezen. Ik heb hem bijna niet geoefend, omdat hij zo ingewikkeld is. Ken je trouwens je gedichten uit je hoofd, of niet? Uh, alleen s'nachts. Wat bedoel je daar nou mee? Uh, uh, ik ken mijn gedichten uit mijn hoofd als ik s'nachts wakker word. En dan kan ik ze zo opzeggen. Als ik het moet voorlezen op een podium, dan kan ik het niet. Dan, heb ik niet, dan kan ik die schakeling niet maken. Dan heb ik de tekst erbij nodig. Ja, dat is ook waarschijnlijk omdat je dan hè, voor, voor een enorme zaal met mensen staat. En ja. dat, dat is het natuurlijk. Blonde zeggen. Meneer Penning telt beschermde planten. Hij is dol op zeggen. Gewone zeggen, ronde zeggen, gladde zeggen, slanke zeggen... Dwerg zeggen, vlo zeggen, zilte zeggen, stippel zeggen, tweehuizige zeggen, verdeelde zeggen, vos zeggen, valse vos zeggen, stekel zeggen, rot zeggen, stijve zeggen, afgebroken zeggen, scherpe zeggen, uit Gerekte zeggen, draad zeggen, ruige zeggen, pluim zeggen, sterren zeggen, schub zeggen, blaas zeggen, snavel zeggen, drie nervige zeggen, slijk zeggen, filter zeggen, gestrekte zeggen, zeegroene zeggen, bleke zeggen, blauwe zeggen, zwarte zeggen, gele zeggen, echte gele zeggen, vroege zeggen, late zeggen, voorjaars zeggen, lage zeggen, hoge blaaspil zeggen. Vultige stijfvinger zeggen, scherpe zandvlo zeggen... Uitgerekte snavelbos zeggen... Echte gestrekte gele draadoeverschup zeggen... Gladde pluimhand zeggen... Tweehuizige stippelmoeras lijk zeggen. Zeer zeldzame, gewoon ruig afgebroken. Vals verdeelde schuin afgesneden. Naar boven, zwemende stekeldraad dwergvos zeggen. Blonde zeggen. En de blonde is hem het liefst, zegt hij. Meneer Penning heeft weet van hangende aardjes... Gezwollen urntjes, zodenvorming. Meneer Penning vertelt van uitlopers, vrouwelijke en mannelijke bloemen... de kleuren van de kafschubben en de vorm van het urntje... dat het vruchtje geheel omgeeft. Voor een leek is het allemaal gras... Ja, en dan komt dat gedicht gras ernaar. Hè? Of dat, dat, dat, dat, dat zit er juist dat, voor. Dat, precies... dat, is, dat is een gedicht wat mij echt gelukkig maakt. Mag ik dat er achteruit tikken? Dat mag, dat mag, maar dan moet je mij uitleggen waarom je er gelukkig van wordt. Uh, omdat ik daar iets, uh, iets beweer waar ik eigenlijk helemaal niet uh, achter sta. En, en waar ik toch volkomen achter sta... Is dat een verklaring? Laat ik eerst het gedicht uh, met u delen. Dan kunnen we daarna uh, concluderen of het waar is wat ik zeg. Gras. Gras overwoekert de wereld. Overal steekt het de kop op. Kijk maar tussen de tegels. Het laat zich niet wegschoffelen, uitroeien, plat trappen. Gras is overal. Gras komt op. Altijd terug. Gras op het bouwterrein waar een bord is geplaatst... dat lachend de derde fase aankondigt... van uw kindvriendelijke woning met dat uitzicht. Of schoner niets aan de omgeving is veranderd sinds dat bord er staat... behalve dan het gras eronder dat hoog opschoot. Gras overwoekert alles. Bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. Stervenden die actie voeren tegen de verhoging van mijn AOW-leeftijd. Gras overwoekert allen. Vannacht is er veel bevolking. Plaatselijk zal het regenen. Daarna gaat de temperatuur verder omlaag. Kan vriezen, kan dooien. Zal gewoon doorgroeien. Pas op voor het gras. Het is een soort... Uh, het is een soort waarschuwing... tegen niks. Eigenlijk, dat is het. En dat is wat je er mooi aan vindt? Een waarschuwing tegen niks? Ja. Ja. Dat geloof ik wel, ja. Ja. Het, het, het gaat misschien ook over dat... Uh, dat, dat, dat, dat ja... Over, over in wat voor wereld we thans leven en hoe moeizaam wij ons daar doorheen bewegen, denk ik. Laten we ons eens uh, heel kwiek... en dit gaat uh, heel paradoxaal klinken, maar dat moet dan maar. Laten we ons eens heel kwiek over een uh, begraafplaats uh, spoeden. Uh, vorig jaar... We gaan niet het hele jaar 2000 met jou doornemen, maar vorig jaar was natuurlijk het jaar 2000 waarin... 2000 is ook echt lang geleden, Wim. 2012 bedoel ik. Ja. Goed. Goed dat je me erop betrapt, zeg. Dank je. Sorry. <laughs> 2012 was natuurlijk het jaar waarin jouw uh, eenzame uitvaart in een hele mooie documentaire werd... Uh, gevat Om het zomaar eens uh, te zeggen. Ja, ik moet er dan opnieuw bij zetten. Het is niet mijn nee. eenzame uitvaart. Uh, uh, het is ooit bedacht door Bart F.M. Droog in Groningen. Ik heb dat in Amsterdam geïntroduceerd. In, uh, uh, ik doe dat nu tien jaar. En, uh, wij hebben inmiddels 155 doden weggebracht. Ja, en dat zijn mensen die eenzaam overlijden. Niemand weet wie ze zijn. Nou ja, naam bekend. Er de kom, de kom, de, de komt dan op die begrafenis dreigt niemand te komen. En er wordt een dichter ingeschakeld die met spaarzame informatie vervolgens een, een gedicht gaat, gaat maken over die persoon. Er staat ook een prachtig gedicht in jouw nieuwe bundel. Gemaakt naar aanleiding van de eenzame uitvaart. Laten we die even bewaren tot na die reportage. Korte reportage die we nu gaan horen. Dit is overigens brands met boeken op Radio 1... waarin ik praat met F. Starik over zijn bundel door. Dit is gemaakt uh, door uh, mijn collega Jeroen van Kant, die met jou in Amsterdam over de Oosterbegraafplaats uh, loopt. Ja, er loopt een tentoonstelling in het Uitvaartmuseum. Uh, ik geloof nog tot ergens uh, eind februari... Um... Uh, en die tentoonstelling is min of meer gemaakt... naar aanleiding van het verschijnen van uh, de documentaire Poel des Doods... die uh, vorige maand uh, bij de NPS werd uitgezonden. Een film van Astrid Bussink. Um, en da daar is een tentoonstelling bijgemaakt in het Uitvaartmuseum. En uh, bij die gelegenheid... Uh, ik geloof... Bij de gelegenheid van de opening van die tentoonstelling... heeft Jeroen van Kahn mij geïnterviewd, dacht ik. Ja, en we gaan nu een stukje daarvan horen. Uh, Wij staan hier voor een uh, mooie, grote, glimmende plak zwart marmer. Met daarop afgebeeld een uh, Mercedes van het duurdere type. Namelijk een met twee ronde, dubbele koplampen. En Ik heb wel eens een taxi gehad... Uh, die had dat ook en die ging toen uitleggen dat dat duurder is als je zulke lampen wil op je Mercedes. En heel mooi ook van die Mercedes is dat uh, op de naam van het, op de plek waar het nummerbord hoort, is zitten staat de naam van de eigenaar uh, afgebeeld. Uh, dit graf is uh, ontdekt door Maria Barnas, uh, met wie ik een, een eenzame uitvaart op de nieuwe Ooster waar wij nu zijn uh, had. Um, ze vertelt dat ze een graf met een auto erop zag. Het is vlakbij. Dat wil ik wel zien. Een graf met een auto erop. We lopen er langzaam heen. Zij met een hinkje in haar loop. Ze heeft iets verrekt in haar been. Loopt wat stram. Een spierband misschien. Ik heb geen verstand van ziektes. Ze vertelt over het verschil tussen scheuren en verrekken. Ja, ja. En zit er dan ook een verband om, vraag ik dan maar. Nee, er zit geen verband om. Dan zal het allemaal wel meevallen, brom ik. Het blijkt om de zwart glimmende plak te gaan... waaronder een zigeunerfamilie een glamoureuze laatste rustplaats heeft gevonden. In de steen is een tamelijk recent model Mercedes gegraveerd... met uitnodigend geopende portieren. Meneer en mevrouw terzijde geposteerd. Hij aan de kant van de bestuurder, ze lijken niet van plan om in de auto te stappen. Ook als je een hele dure auto hebt, moet je je eerst dubbel vouwen om erin te kunnen. Evenmin wekken ze de indruk dat ze zojuist zijn uitgestapt. Ze staan er gewoon naast. Op het nummerbord staat de naam van de eigenaar in plaats van het kenteken. Het mag geen twijfel leiden, het is hun eigen auto. Ze zijn niet zomaar naast een willekeurige kar gaan staan. Misschien moeten daarom de deuren ook zo wijd open. Dat doe je bij de auto van een vreemde niet. Nou, en dat is dus weer zo in dat boek terechtgekomen zomaar. Deze fijne Mercedes. Ietsje verderop is nog zo'n fijne Mercedes. Er zijn nog meer Mercedes op er zijn uh, meer op Gafstelis, op de nieuwe Oosten. Het is een uh, populaire auto. Hier ergens in de buurt is ook nog een heel mooi grachtje uh, ...waar een, een regel van bloem op staat. En in mijn herinneringen ik kwam er laatst nog langs... ...is die daar, maar misschien is het toch iets verder. Goh, straks kunnen we die hele bloem niet vinden. En ik ben er erg op gebrand om hem te vinden... ...want ik ken het gedicht toevallig in zijn geheel uit mijn hoofd. En, en... Dat maakt, het, dat maakt de steen ook zo prachtig. Um, het, het, het gedicht is... Um, um, het in zijn roes slechts halfgelegde glas staat naast de stoel waar hij heeft uitgestreden. Het laatste boek is op de grond gegleden in de om de kachel heen gemorste as. Wat geeft het of men zo of anders leeft? Dit zagen de verschrikten die hem vonden... Een mens die niet meer bloed uit duizend wonden... maar het leven eindelijk overwonnen heeft. En ik weet nu ook welke regel op het graf staat. En dat is... Het laatste boek is op de grond gegleden. En dat vind ik buitengewoon subtiel gedaan. Qua uitleg... Hier ligt het stoffelijk overschot van een grote drinker... Terwijl het er toch net niet staat. Van heel heel lief gedaan. Omdat het alleen voor de, voor de juiste verstaander uh, te verstaan is. Overigens uh, ligt de Kees Fans hier ook. Met heel groot Kees fans op zijn steen. En ook verder weinig. Uh, Uitleg erop. Moet je ook maar weten wie dat was, Kees Fens. jouw Boshart, weten de mensen wel, hè? denk je niet? Dat lijkt me wel, ja. Maar Kees Vens. De mensen vergeten zo snel. Terwijl het eigenlijk nog maar heel kort geleden is dat Kees Vens is overleden. Ja. Oh hier. Het leger des Heils. Uh... Dat, ja, dat is een hele rij met, uh, met soldaten. Luchtje. Maar mevrouw Brigadier Kattenstaart, die heeft dan weer geen eigen bloemetje. En mevrouw Brigadier Reitsma moet er uh, graf zelfs delen met mevrouw Schuring Kloosterman. In de dood bijna gelijk willen ze hier eigenlijk mee zeggen. Hoewel dan Marjo Boshart als enige ja. dan een afbeelding heeft van zichzelf. Ja, ja en misschien daar ligt, ligt nog een kolonel ook alleen. En een majoor, die mag ook alleen. Maar da daarnaast dan weer twee kolonels die ook een graf moeten delen. Onze eenzame doden begraven wij in zogeheten algemene graven. Uh, in principe worden wij begraven zoals we gewoond hebben. Drie hoog uh, op elkaar gestapeld. En dan kun je dus alleen maar een heel klein uh, grafsteentje krijgen. Zo'n plakje van 50 bij 50 centimeter. Onze eenzame doden worden overigens zonder steen begraven. Daarin voorziet de dienst niet om ook nog een grafsteen te bekostigen. Wat je net zei over bloem, dat dat zo'n mooie regel was, omdat hij zo. omdat hij zegt wat hij niet. Hij zegt niks expliciet. Hij zegt iets wat je als goede verstaander kunt begrijpen. maar net zo goed overheen kunt zien als je geen goede verstaander bent. In jouw geval het schrijven van die poëzie voor mensen eh, die, eh, laten we zeggen, zonder biografie of bijna zonder biografie begraven moeten worden, is dat heel lastig natuurlijk. Nou, over het algemeen weet je toch wel dingen. Um, uh, wij worden gebeld door de sociale dienst, of ik word gebeld door de sociale dienst met uh, wat er bekend is van het uh, betreffende sterfgeval en doorgaans is dat in ieder geval genoeg om een gedicht te kunnen schrijven. Um, ongeveer de helft van de mensen wordt gewoon uh, thuis gevonden, al dan niet na verloop van enige tijd. En, uh, dan gaat de sociale dienst op, op huisbezoek. Uh, dan kun je vragen stellen over hoe zag het huis eruit, wat hing er aan de wand. Uh. Maar wat voor muziek hield uh, iemand? Uh, dat vertelt al heel veel. Uh, er zit ook een, een, een redelijk contingent uh, bejaarde mensen bij, uh, die in, uh, bijvoorbeeld in verpleeghuizen overleden, overlijden. Uh, dan kun je het verpleeghuis bellen om te vragen: uh, Wat weten jullie van mevrouw of van meneer? En daar ligt ook een zeer prachtige vrouw. In wit uh, marmer uitgevoerd. Heerlijk te rusten met een kussentje. En een mooie jurk aan. Moet eens kijken wie het is. Terreze. Van Duyl swartse Portretschilderes. Toch het heeft een graf dat bij de naam past ook. Hè? Ja, zeer mooi toch al in 1918 overleden. Wordt goed onderhouden, dus dit graf. Ge... In de jaren dat je dat doet, je hebt ook wel, heb je niet een beetje een overdosis gekregen... aan alle herdenkingsdiensten? In een normaal, normaal mensenleven probeer je dat zo beperkt mogelijk te houden. Gaat het om je directe familie, waar je bij de aula zit en afscheid van neemt? Maar je hebt dat uh, nu zo vaak gedaan. Uh, ja, op een bepaalde manier... Kijk, mensen die voor hun beroep uitvaartleider zijn of uh, drager of beheerder van een begraafplaats, uh, die krijgen nog een veel grotere overdosis. Uh, het is ook iets wat bij je leven gaat horen. En ik heb in het begin wel gedacht van, nou ja, uh, we hebben voor twintig uitvaart geld van het Amsterdamse fonds en dan. Ja, hoe moet het dan daarna verder? Toen hebben we het een tijdje nog helemaal pro-deo gedaan. En toen hebben we toch maar een stichting opgericht. En toen moest die stichting weer goed lopen eerst. En op een gegeven moment um, was het Anneke Brasinga die zei... Ik, we, we, we, we moesten ergens op een literaire avond over de eenzame uitvaart praten. En we het over de dichters van dienst. En uh, in eerste instantie had ik een, een, een, de, de poel des doods. Uh, een groepje van vijf dichters... Uh, die ieder vier uitvaarten zouden doen. En toen merkte Brassinga erover op... van uh, oh, ik wil daar eigenlijk helemaal niet mee ophouden. Uh, ik beschouw het als een lifetime commitment. Zoiets Als je je daar een keer aan verbindt... dan doe je dat wanneer de plicht roept. En uiteindelijk denk ik dus, ja, het hoort gewoon bij mijn leven. Erin. Ik zal er waarschijnlijk wel gewoon tot mijn eigen dood mee doorgaan. Ja, en dat was f punt, punt Starik op de Amsterdamse begraafplaats, de Nieuwe Ooster, met Jeroen van Kan. En dat was naar aanleiding van dichters van dienst, de tentoonstelling die daar nog tot... Uh, Eind. Ja, nu, nu ik daar aan denk, was het misschien wel uh, naar aanleiding van een presentatie van Eén Steek Diep. Ja, dat heb ik ook in je bundel. Het, uh, ja, het, klopt. Het, het, het, het, het Eenzame Uitvaartboek, deel 2. Uh, dat is ook op de Nieuwe Ooster in het Uitvaartmuseum gepresenteerd. En, maar daar is, en dat wilde ik zeggen, nog tot eind deze uh, februari. Maar daar is wel degelijk een, tentoonstelling, een kleine tentoonstelling te zien. Uh, Dichters van Dienst. Uh, uh, die dan weer gelinkt is aan uh, de documentaire die Astrid Bussink gemaakt heeft. De poel is dood. Over die dichters die zeg maar, een Juist. gedicht maken voor mensen ja. die eenzaam sterven. Wat in Rotterdam gebeurt, Groningen, Den Haag. En jij doet het... in Antwerpen, Antwerpen is het Antwerpen. ook op. En jij organiseert het in, in Amsterdam. Dit is overigens Brans met boeken op Radio 1. En ik laat uh, dit net horen ook... Frank, omdat in jouw nieuwe bundel doorstaat een gedicht dat je zelf hebt gemaakt. Dat je organiseert het, maar je bent natuurlijk zelf af en toe ook dichter van dienst. Ja. Een gedicht uit zicht. En dat speelt zich af Ja, waar. Amsterdam-West is dat, denk ik. Iemand... Ja, dat is, was een, een, een, een, een, een vrijwel naamloze man eh, gestorven aan de burgemeester Hoguwerstraat... Eh, met uitzicht op de Sloterplas. Ik kende die flats, eh, omdat vrienden van mij daar gewoond hebben. En, eh, dat waren in zekere zin wonderbaarlijke woningen... omdat de gang ongelooflijk veel opnieuw deuren bezat. Eh, ik heb me echt verdiept in het fenomeen deur voor deze bundel... Maar zij hadden een, een centrale hal die wel tien deuren telde. En uh, vanuit elke deur kon je ergens heen. En, uh, dat vond ik een, een... Ja, dat heet dan een metafoor. Dat vond ik een mooie metafoor. Uh, van hoe je in, je in je eigen leven of in je eigen huis kunt verdwalen. En voortdurend door kunt gaan met verdwalen. Ben je trouwens zo'n geticht moet maken, ga je ook naar die plek toe? Als het voor de hand ligt, ga ik naar zo'n plek toe. In dit geval was het niet nodig, omdat ik die flat al kende. En, uh, ik heb wel uh, een van de bewoners van die toenmalige flat opgebeld... om te vragen van hoeveel deuren waren het precies. Ik woon zelf uh, uh, in de staatsdiebeurt uh, in, in, in een huis... Uh, dat potentieel ook heel veel deuren in de gang heeft. Maar ik heb ze allemaal naar de kelder gebracht. Omdat ik geen zin heb om gedurende mijn bewegingen... door mijn woning steeds deuren open en dicht te doen. Ik vermijd het gebruik van deuren. Het toilet heeft nog net een deur, maar daar houdt het ongeveer mee op. Maar je moet je voorstellen, die man in het Slotenplas... Hè, die dus eenzaam daar woont, ja. Hij wordt eenzaam begraven... En dan zit hij nog eens achter tien deuren ook. Hoe eenzaam kun je zijn? Nou, je zit er niet allemaal achter, hè? Je kunt ze open doen en ook weer dicht. Je zit er niet achter. Er is één deur die toegang geeft tot de woning... en daarna kun je eindeloos doorgaan met deuren open en weer dichtmaken. Wat we nu gaan doen, je gaat het lezen. Tijdens zo'n dienst, we gaan niet zo'n dienst nadoen hoor... maar ik geef wel een impressie ervan. Want tijdens zo'n dienst leest die dichter van dienst het gedicht voor... en er klinkt muziek. Je hebt nu ook ja. iets meegenomen. Wat gaan we dan dadelijk na dit gedicht horen? Uh, Dat heb je vaker gedraaid. Uh, uh, Bill Fee, uh, dit jaar verschenen. Uh, een fantastische CD van een... een, een... Oude singer, songwriter uh, in de traditie van Nick Drake... Uh, heeft twintig heeft jaar niets van zich laten horen... en kwam dit jaar ineens met deze cd. Uh, heb vrede met jezelf, uh, uh, luidt de vertaling van het lied dat hij zingt. En, uh, ik heb dit al twee of drie keer gebruikt bij een eenzame uitvaart... omdat het me zeer van toepassing leek om... Na het uitspreken van het gedicht, bij een eenzame uitvaart... heb je drie muziekstukken. Er gaat één muziekstuk vooraf aan het gedicht. En dan volgen er twee muziekstukken. Bij het derde muziekstuk verdwijnen we. Ik vind dit een lied wat eigenlijk, wat mij betreft... iedereen mag begeleiden. Ja, door het leven en ook... Na het leven. Jij ja, leest het gedicht, daarna horen we de muziek. Uitzicht. Ik keer mij af van het keukenraam. Dit uitzicht, mijn uitzicht. Een galerij, de aandrang tot parkeren. Als ik in mijn gang ga staan, kan ik zo tien deuren open doen... en ook weer dicht en telkens binnen blijven. Ik noem de deur naar het toilet. De hoge nood, het verlangen schoon te worden. De voederstek, daar kom ik net vandaan. De meterkast die mijn bestaan in cijfers vat. De kamer waar ik waak. nachts wanneer de slaap niet komen wil. Het uitzicht op de plas. Dat zwarte gat tegen de ochtend tot grauw verkleurend. Ik keer me af. Van uitzicht naar inzicht. Ik ben, zoals ik eerder zag vanuit mijn keukenruim. De droge plek die even achterblijft wanneer een auto in de, weg, in de regen wegrijdt van zijn plaats. De minimaalste variant van een herinnering. Ik ben die vlek. end of the day Ain't nobody else Dit is brands met boeken op Radio 1. En ik praat met F. Starik... naar aanleiding van zijn nieuwe dichtbundel Door. En deze muziek die we daarnet hoorden... die wordt dus vaak bij een eenzame uitvaart gedraaid. Frank las daarvoor een van die gedichten... die hij zelf daarvoor heeft geschreven voor. Uit de bundel Door. En zo is het maar net. Altijd... Nu, lichter, nu lichter en ja. we zitten op de, op de, op de, op, op de valreep... Um, een munt voor me. Want ja. ik, ik was van plan om je te vragen. Kijk, heel veel dingen die jij. J, j, j doet, kijk, je schrijft, maar je bent ook voortdurend. Je bent niet voor niets stadsdichter uh, geweest. Je bent ook voortdurend bezig met het, met het bedenken van, uh, van, uh, van projecten. Nou ja, denk aan die eenzame uitvaart. In uh, navolging van Groningen, Rotterdam en noem maar op. Deze munt hier, die ik nu heb, wat is dat? Aanstaande, aanstaande zondag is de nieuwjaarsreceptie van de Kunstreservebank. Dat is een, een, een, een in wezen fictief monetair instituut... die mij gevraagd heeft om vier munt te ontwerpen. Aan een aantal andere kunstenaars ook. En die, die, die worden in een, in een oplage van honderd verkocht. En die zijn ook echt... Heel veel geld waait. Uh, de koers uh, stijgt. Uh, en uh, die kunnen de mensen kopen. En, uh, je kunt ze alleen, die munten kun je alleen niet in, in, in winkels uh, Nee, maar benutten. ik heb, ik heb, ik heb er hier uh, een setje en zien ja. er prachtig uit. Waar kunnen de mensen informatie hierover vinden? Zeg dat nog even. Uh, bij de kunstreservebank. Google het en je vindt het zo... Uh, zondag is, er, uh, is de nieuwjaarsreceptie. Dan wordt de tweede munt uit de serie geslagen. Er worden vier munten geslagen. Ze maken deel uit van een, van een visueel gedicht. Uh, en en iedere van die munten zegt iets over de waarde en uh, de prijs van geld. En dat onder het motto van Lucebert. Alles van waarde is weerloos. Dit was Brands met boeken op Radio 1. Eerste uitzending van 2013 met hoofdgast F. Starik. Zijn bundel door werd uitgegeven door de uitgeverij Nieuw Amsterdam. 17 januari... De presentatie. presentatie en dadelijk twee dingen met deze week mensen die een nieuwe weg zijn ingeslagen. Vanavond twee jonge veteranen die posttraumatische stressstoornis hebben opgelopen, maar uit het dal zijn geklommen door hun passie te volgen. En volgende week ben ik er weer met Marion Boyer en Hanna van Wieringen.